Het noodweer van gisteravond heeft het leven gekost aan een vrouw. Ze kampeerde op een camping in Veldhuizen bij Doetinchem. Door een windhoos werden daar zo'n 20 caravans een meertje in geblazen. Nog eens twee mensen raakten ernstig gewond. In Nijmegen en Bemmel viel op 40.000 adressen de stroom uit. In Limburg raakten tien mensen gewond. Een van hen werd door de bliksem getroffen. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Oliemaatschappij BP is begonnen met het uittesten van een nieuwe afsluiter... op de lekkende oliebron in de Golf van Mexico... Over het lek is een kap geplaatst die de bron in zijn geheel afsluit. Volgens deskundigen bestaat de kans dat de olie toch nog naar buiten komt... door scheuren in de zeebodem. Maar desondanks is in overleg met president Obama... besloten de nieuwe afsluiter uit te testen. Haiti heeft nog maar 2% ontvangen van miljarden hulp die was toegezegd na de verwoestende aardbeving van januari. Volgens het Haitiaanse gezand bij de Verenigde Naties... is de wederopbouw daardoor nog niet van de grond gekomen... Ook zegt ze dat de Haïtiaanse overheid nog niet in staat is de hulp te coördineren. Groot-Brittannië weigert een Indiaans sportteam uit de Verenigde Staten de toegang tot het land. Het team heeft uit principe geen Amerikaans paspoort. Het heeft alleen documenten die zijn uitgegeven door de Iroquois-stam. Die documenten worden door andere landen niet erkend. De Iroquois willen naar Manchester voor het wereldkampioenschap Lacrosse, een balsport die mede door Iroquois is bedacht. Het weer wisselen bewolkte nieren naar een bui, Temperatuur 20 tot 25 graden. Morgen wat lichte regen, maar ook sommige perioden. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.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 is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. We hebben de boodschappen gedaan. Ik hoorde zo'n gepiep. Ja. We gaan zometeen verder met het programma. Eerst even vertellen wat er nog meer komt. Om tien of elf gaan we praten over de kei die de laatste tijd een beetje slecht in nieuws is gekomen. Tegen half twaalf uh, gaan we opnieuw naar het strand, maar dan gaan we het nu hebben over een burenfeest. En om tien over half twaalf krijgen wij hier ja, een, een, wethouder, diepte, een diepte interview. Wethouder he? Anders Sandberg. Volgens mij is hij momenteel okay. ook local burgemeester. Nou, we een, knippen? eens even, even knippen. Ja, want ik heb hem in een verdacht kostuum gezien gisteren. <laughs> Oké. Okay. Maar eerst muziek. <laughs> Oké. Okay. As the music drives you closer Braziliaanse muziek? Ja, Brazil. Beetje Braziliaans. Beetje. beetje. Corporatie de Kei is de laatste tijd af en toe een beetje ongunstig in het nieuws gekomen. En Lidi van der Schaft, directeur wonen en vastgoedonderhoud, is hier aanwezig. Die maakt graag van de gelegenheid gebruik om te kijken of ze een en ander kan rechtzetten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. We hadden vorige week hier uh, het, het nieuwe bestuur van de uh, Zandvoortse Huurdersvereniging. En ja, die zijn dus heel slecht te spreken over jullie. Maar is er een plicht voor de KEI om contact te onderhouden met een huurdersvereniging? Uh, Elke corporatie die, die meer dan 100 woningen heeft, die valt onder de wet uh, overleg huurder-verhuurder. Dus dat klopt, ja. Hmm. Ja. Ja, zij zeggen dus: ja, Wij proberen van alles om uh, antwoorden op onze vragen te krijgen. En uh, die communicatie, ja, dat werkt zo slecht. Hoe zit dat? <laughs> Bijzonder vind ik dit. Uh, ik, ga niet, ik ga niet iets zeggen over onze communicatie. En ik, ik ga er één ding over zeggen. Uh, vorig jaar heeft de Zandvoort Huurdersvereniging mij verweten dat ik via de media over hen gesproken heb. Uh, ik heb dat niet gedaan. Uh, er is iets uit een speech van mij gehaald. Uh, maar ik heb niet via de media gesproken. Dat doe ik nooit. Dat zal ik ook nooit doen. Dat zal ik ook in de toekomst niet doen. Dat doe ik nu, ook, ook nu niet. Uh, wij communiceren met iedereen heel open en transparant. Iedereen mag alles van ons weten. De huurders komen bij ons met hun vragen en ze krijgen antwoord. Heel helder. Antwoorden zullen niet altijd naar tevredenheid zijn. Maar dat kan, hè? Dat, dat hoort er ook bij. Uh, maar wij zijn heel open en transparant. Ons werkplan is open. Onze begroting is open. Iedereen mag alles van ons weten. Ja, nou... Uh, is dat het contact met de huurdersvereniging? Er zijn ook via de politiek wat vragen gesteld. Onder andere Sociaal Zandvoort. Had uh, wat vragen over arbeidsplaatsen bij de KEI. Of, of vroegere EMM. Ja, ja. En dergelijke... Uh, um, wil je daar wel wat over zeggen? Nou, wij gaan, toevallig maandagavond hebben wij een kennismaking met de hele raad. Dus dat is gewoon heel erg leuk om eens met elkaar in gesprek te gaan over allerlei zaken. En de vragen die zijn gesteld, die hebben zij gesteld aan de wethouder. Niet aan ons. Dus ja, dan is dat een beetje lastig natuurlijk om daarover te communiceren. Maar maandag gaan wij gewoon met elkaar in gesprek. En als het gaat om de 21 formatieplaatsen, dat is nou een prachtig voorbeeld... Van als, eh, als je niet helemaal precies weet hoe het zit, dan gaan dit soort eh, getallen een eigen leven leiden. Want de vestiging eh, Zandvoort heeft 21 formatieplaatsen. Dus die verdwijnen niet, die zijn er gewoon. Ja. Dus als je die zou laten verdwijnen, zou de vestiging opgeheven worden. Ja. Nou, daar is helemaal geen sprake van. Wij hebben gewoon die 21 formatieplaatsen. En die heb je nodig? Jazeker. Wij zijn op de vestiging wonen en onderhoud, vastgoedonderhoud, dat voeren wij uit vanuit de vestiging. En dat blijven wij gewoon keurig uitvoeren. Ja, maar zoals wij bij de EMM kenden, een directie, een secretariat, of al die algemene functies, ja. die blijven ook of zouden we die via Amsterdam of waar dan ook? Nee, wat er alleen nu veranderd is, ik was de vestigingsmanager. Uh, ik ben directeur wonen en onderhoud geworden. Dat is dus voor de hele kei. En uh, de teamleider wonen, Juri van der Booghaarden... is nu de vestigingsmanager van Zandvoort. Wat wij hebben gedaan, vorig jaar toen de fusie uh, daar was... Uh, toen was er inderdaad een bestuurder in, uh, bij EMM... Ja. Uh, met uh, een hele back-office... met alles ja. uh, als het gaat om financiën, noem maar op allemaal. Die zijn vorig jaar, is die uh, hele afdeling financiën... zijn al vertrokken naar Amsterdam. Dat was ook een onderdeel van de fusieafspraken. Ja. Kijk, EMM had een financieel probleem. EMM had een capaciteitsprobleem... als het ging om projectontwikkeling. Dat is de reden waarom EMM op zoek is gegaan... naar een fusiepartner. Nou, die heeft hij gevonden in de kei... En de KEI heeft ervoor gezorgd dat uh, zowel de financiën, datgene wat we moesten gaan doen... Hè, ik denk dat het allemaal wel bekend is in Zandvoort dat er veel achterstallig onderhoud was. Uh, daar moet geld voor zijn en daar moet capaciteit voor zijn. En dat is vanaf de fusie helemaal uitgevoerd. Kijk, als ik u aan u vertel dat wij in de afgelopen drie jaar 65 miljoen uh, euro hebben geïnvesteerd in Zandvoort... Ja, dan moet, dat moet je met mensen doen. Nou, dat is met die 21 mensen waarop, waarmee we op de vestiging zitten. En dan gebruiken we mensen uit Amsterdam als het gaat om bijvoorbeeld projectontwikkeling of onderhoudscapaciteit. Ja. Nou is het zo dat uh, Zandvoort beschouwde EMM eigenlijk dus als een soort familie. Ja. <laughs> um, is het waar dat uh, sinds de keider is de regels wat strakker worden aangetrokken? En wat bedoelt op, u dan op, met strakker? Op allerlei terreinen, bijvoorbeeld op het terrein van huurachterstand. Nou, <laughs> kijk, wij zijn een corporatie. Ja. En wij zeggen, een, een corporatie is er voor de doelgroepen... die uh, het lastig hebben om zelfstandig een woning te zoeken. Dus dan hebben we het over doelgroepen met wat minder financiële draagkracht. Dan hebben we het over doelgroepen die wat extra begeleiding nodig hebben... Daar zit het risico altijd dat uh, huren niet goed betaald worden. Dat doen we al in lengte van jaren en dat doen we nog steeds. Ik kan u verzekeren, wij hebben nog steeds mensen met een huurachterstand. En wij zetten niemand uit. Tenzij. En dat niemand uitzetten tenzij betekent dat iedereen... Wij hebben het standpunt, iedereen heeft in Nederland recht op een dak boven zijn hoofd. Maar als je er zelf een potje van maakt en je niet houdt een afspraak. Wij, hebben, wij maken betalingsafspraken. Wij zorgen ervoor dat mensen met betalingsafspraak kleine stukjes terug kunnen betalen. Maar wij zetten nou zelden uit. Dan moet iemand het echt, echt te gortig maken. Dan zo zien jullie ook strak. geen oplossing meer. Nee, dan weten we het gewoon. Soms Dat klinkt heel gek. Maar soms is dan uitzetten een oplossing omdat je iets moet doorbreken. Hè? Want iemand hm. zit in een patroon en er is niks zo erg als schulden hebben. Ja, en dan hebben ze niet alleen een schuld bij de corporatie... maar dan kunt u zich voorstellen dat er veel meer aan de hand is. En soms moet je dan wel eens iemand uh, juist uitzetten... om ervoor te zorgen dat hij uh, bijvoorbeeld hulp gaat accepteren. Hè, dat ja. kan een reden zijn. Maar we hebben een, een, dat heet een, een sociaal team... daar zitten allerlei disciplines in... Uh, van, van politie tot en met uh, begeleiders vanuit allerlei instellingen. En daar worden dit soort mensen altijd uh, ingebracht... om juist te voorkomen... Want uiteindelijk is uitzetten een veel duurdere oplossing dan proberen om tot een oplossing te komen om iemand gewoon te laten wonen. Dus dat is niet strakker. Wat alleen misschien de Zandvoorter wel merkt, is dat wij... Ja, Kijk, te zeggen altijd, wij zijn huurders en we willen serieus genomen worden. Maar bij serieus genomen worden hoort wel wederkerigheid. Dan hoor je gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Ja, iemand wordt wel aangesproken op een huurschuld. Want er zijn heel veel mensen met een laag inkomen die keurig hun huur betalen. 95% van onze huurders horen wij natuurlijk nooit. Die zijn nee. tevreden. Die... Ik wou dat ik die wat meer sprak. <laughs> ja, ja. Ja. We zijn altijd ja, met dat kleinezelfde groepje ja, bezig. Ja. Ja. Ja. Uh, nog even voor alle duidelijke. Op het moment dat het zover komt dat iemand uitgezet wordt. Ja. Uh, betrekken jullie dan ook ik noem maar wat een, een sociale dienst ja, zeker, uh, van de gemeente zeker, ja, en dergelijke ja, ja, ja. daarbij? Weet, weet dat als iemand uitgezet wordt dat er dan allerlei instanties al mee bezig zijn geweest oké okay. altijd ja. EMM heeft in de tijd de regels versoepeld om veranderingen in je huis aan te brengen Ja. en daar werden dan afspraken op voor vastgelegd zodat je niet alles hoefde terug te bouwen als je vertrok ja. is er ook verandering in gekomen Nee, en het is niet EMM die die regels vast heeft gelegd. Dat is gewoon wettelijk vastgelegd. Dat mensen in hun woning zelf aangebrachte voorzieningen of verbeteringen mogen aanbrengen. En als het schoon, heel en veilig is. Als iemand uit de woning gaat, dan mag het blijven zitten. Uh, is dat niet het geval. Hè? Je kunt je voorstellen dat als je een, een, een lichtbad aanbrengt en je doet niet, iets niet goed met de aarding, ja. dan moeten wij zeggen, sorry, maar dat moet eruit, want dat, is, dat kan niet. Ja. Want als wij het overnemen, dan gaat het onderdeel worden van het gehuurde. Ja. En de volgende huurder moet daar natuurlijk fatsoenlijk mee kunnen wonen. Maar het is niet zo dat die volgende huurder kan bepalen of die dat wel of niet wil, die voorziening. Uh, het is een, dat heeft ja, Soms wel. Okay. Soms kan een huurder zeggen, ik wil het niet. Maar dan heeft het te maken met iets wat wij niet overnemen. En dan mag het in de overname tussen de, huurder, de vertrekkende huurder en de nieuwe huurder. Ja. En als de nieuwe huurder dan zegt, ja, ik wil het niet omdat hij iets anders wil. Ja, dan heeft hij ook daartoe het recht. Ja. Dat is ook het risico van als je zelf aangebrachte verbeteringen aanbrengt. Dat kan, dat kan een rol spelen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Goed. Er is ook een beetje onrust in het dorp over de huurharmonisatie. Ja. Mensen denken van, oh jee, nou gaat mijn huur met klappen omhoog. Is dat zo? Nee. Zittende huurders... Um, daar gaat de huur alleen maar op 1 juli op, op, omhoog. En dat gaat altijd met de inflatie. Dat is gewoon ja. een afspraak die we met de, eh, de overheid hebben. Nou, ik geloof dat het afgelopen jaar 1,2% was of zo. Het was bijna niks. Als iemand uit zijn woning gaat... En uh, er komt een nieuwe huur erin, dan harmoniseren we. En wat betekent dat? Ja, we hebben woningen die nog, nog heel erg laag in de huur zijn. En die trekken wij dan op naar een huur die voor die woning mag gelden. Dat is op basis van een aantal punten. Maar wij rekenen nooit 100%. Dus je kunt op basis van punten, nou, dat noemen ze 100% van maximaal redelijk... Uh, wij toppen dat af, zo noemen we dat, wij toppen dat af omdat onze woningen allemaal beneden de huurtoeslaggrens zijn. We hebben 2600 woningen waarvan we 35 woningen boven de huurtoeslaggrens mm -hmm. hebben en de, de rest zitten beneden. En hoeveel is die momenteel? 647 euro. Mm. En dat betekent dat mensen met een laag inkomen in die woningen kunnen omdat ze dan gecompenseerd worden met huurtoeslag. Als mensen geen huurtoeslag krijgen dan hebben ze voldoende inkomen. He, want zo werkt dat gewoon. Het lijkt wel alsof de corporatie daar iets in te vertellen heeft. Wij toppen de woning af, dat is ons beleid. Maar de overheid bepaalt natuurlijk de regels wat betreft de huurtoeslag en dat soort zaken. En de puntentelling en noem maar op allemaal. Ja, dat is zo. Ja? Ik zag uh, afgelopen donderdag in de Zandvoertse jullie advertenties staan voor Louis Davidscaré. Ja. Hmm. De eerste ja. annonce denk ik zo'n ja. beetje daarvan. Ja, klopt. Ja. Uh, 30 appartementen? Ja, het zijn er totaal uit mijn hoofd geloof ik 48. Waarvan er 30 in de sociale huur gaan en een aantal in de uh, huur boven de 647. De vrije euro. sector, ja. ja. ja klopt. Ja, ja. Ja, klopt. Uh, zijn er ook nog regeltjes voor dat mensen, ik noem maar wat van de prinsessenweg, wat straks weg moet, dat die voorrang krijgen? Ja. Zijn ja. er nog? Ja, wij hebben, dat is een, via het sociaal, uh, sociaal statuut geregeld. Dus dat betekent dat een aantal mensen van de Prinsessenweg hebben een andere woning gezocht. Die wilden niet naar het Louis David. En ook weer uit mijn hoofd, maar daar moet u me niet helemaal op vastpinnen. Er nee. zijn er zes mensen die, terug gaan, die naar het Louis David krijgen. gaan. Ja, dus die hebben voorrang. Ja. En die krijgen voorrang. En, ja. en voor de rest worden ze ook dan En bekende... de rest komt gewoon via woonservice. Uh, woonservice, toch? Via woonservice, ja. ja. En goed in de gaten houden op internet of in de woningkrant of bij ons op kantoor komen. Want ik heb begrepen dat er heel veel belangstelling voor is. Ja, ja mensen willen graag naar het dorp. Wonen. Absoluut. We hebben een Anbo middag gehad twee maanden geleden. De AMBO had senioren uitgenodigd. Niet alleen leden, maar senioren van Zandvoort. Nou, de zaal moest dicht, want er kon niemand meer bij. En er was, het ging bijna alleen maar over het Louis-Davidskareen. Ja, ja dus heel veel belangstelling. Ja. En er zijn er maar dertig. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, er komen natuurlijk nog een heleboel koop achteraan. Maar ja, dat... ja, ik, ja snap, dat... ik snap dat. Wie wil daar niet wonen? <laughs> maar wanneer kunnen ze erin? Uh, de opleving staat gepland in januari 2011. 2011. En dan gaat dat rijtje... Rug-en-rughuizen tegen de grond. Daarna gaan wij dat overdragen aan de gemeente. Ja. En dan gaat de gemeente daarmee verder. Ja. Ja, ja. Dat deel waar nu de rug en rugwoningen staan. Zullen we ja. zeggen. Prinsessenweg. Ja. Dat zijn koop. Woning of komen daar ook huurwoningen? Nou, nee, of. volgens mij daar gaat de gemeente verder mee aan de slag. Daar gaat de dus dat kei is niet, niets nee, mee is niet aan de kei. Nee. Dit, wat wij nu overnemen, de woningen die wij nu gaan op, opgeleverd krijgen, dat heet een turnkey project. Dus dat betekent dat een ontwikkelaar dat heeft gebouwd en dat wij de huurwoningen gaan overnemen en wij die woningen ook gaan verhuren. Hm. Dus die zijn kant en klaar komen die onze kant op. Wij hebben ook geen invloed verder op, ja, we hebben een beetje mogen zeggen, ja, we willen ze zo en we willen in ieder geval een buitenruimte en dat soort dingen. En zaken. een badkamer ook. Dat lijkt me heel handig. Ja, ja, ja, ja, ja. <hijfij> het lijkt ja. me dat alles erop en eraan moet zitten. Ja. Ja, ja. Nou, ja. Nog even een korte schets. Want die advertentie die vertelt niet hoe we de appartementen of flats eruit gaan zien in de Louis Davids Carré. Ja, ja. Kun je iets vertellen wat uh, nou, ongeveer mogen verwachten? Daar heb ik me niet helemaal op voor. Nou, nee, het zijn gewoon Nee, nou, Het zijn de twee kamer appartementen. Uh, nee, het zijn volgens mij, het zijn, er zitten kleine en grote in. Okay. Uh, ik meen dat ze allemaal drie kamer appartementen. Want volgens mij bouwen we geen twee kamer. Maar ook dat durf ik niet helemaal te zeggen, kijk gewoon naar de advertentie. Daar worden we heel duidelijk in uh, als ze in de woonkrant komen en op internet komen. Dan staat er precies bij ja. hoe zo'n appartement eruit ziet. Okay. Nu nee, heb ik jaren geleden, je uh, was er toen nog, uh, directeur, oh, maakt niet uit, <laughs> gepraat over de, het project weg. Ja. Dat stond toen eigenlijk al min of meer uh, klaar voor de sloop. Het ja. staat er nog steeds. Ja, ja. Ja, dat, is, dat heeft wel een historie. Er zijn een heleboel plannen al gepresenteerd. Hoe zou het er nou uit moeten gaan zien? En uiteindelijk zijn, nou, ik denk een half jaar geleden, de gemeente en de Kei de koppen weer bij elkaar gestoken. Omdat dat wat er toen lag, ook weer niet was wat we wilden. En waarom niet? Omdat dat wat er lag, weer heel veel toevoegde van datgene wat wij al hebben. Als je kijkt naar het bezit van de Kei, dan hebben we 2600 woningen. En dan hebben we een grote overmaat aan uh, appartementen. En we hebben een grote overmaat aan kleine woningen. En uh, het plan wat er lag op de Sofiaweg... zou weer dezelfde vrij kleine appartementen gaan toevoegen. Terwijl we zeggen, die hebben we eigenlijk genoeg. Ja. Wij willen zo graag differentiëren. Anders toevoegen aan... Dus toen hebben we, uh, ja, beter ten halve keer dan ten hele gedwaald, hè, hebben we gezegd opnieuw kijken. En er liggen nu nieuwe schetsen met een ander type woningen. En daar zijn de gemeente en de KEI nu uh, over bezig. Ik heb de eerste schetsen gezien, daar ga ik nog niets over zeggen. Want ik vind dat de bewoners die daar wonen daar eerst recht op hebben. Ja. Uh, maar uh, het ziet er gewoon veel en veel beter uit. Parkeren moet daar natuurlijk ook, moet daar ook in. Uh, Wat gaat ook... het onder de grond? Nou, dat weten we ook niet helemaal. Want ondergronds parkeren is het meest ideaal, maar het is ook het meest kostbaar. En je moet gewoon heel reëel zijn, als je het hebt over sociale huurwoningen... dan moet je je afvragen hoe je dat moet doen met parkeren. Het is niet, wij kunnen geen sociale huurwoningen meer realiseren... als we heel veel parkeerplaatsen daarbij moeten realiseren. Kijk, als die parkeerplaatsen voor andere doelgroepen zijn... Uh, voor de mensen in de omgeving uh, met een andere beurs... dan hebben we het over een ander, uh, ander uh, ja. principe. Maar bij sociale huurwoningen, waarbij mensen uh, uh, ook uh, huurtoeslag krijgen... dan is het toch te gek voor woorden dat je ook heel veel geld moet gaan stoppen in parkeerplaatsen. Hm. Nou, Daar moet je gewoon goed over praten. Ik... En ik, wij willen de gemeente ook helpen hè, met dat probleem. Maar het kan niet ten koste van de sociale huurwoningen gaan. Ja, maar je gaat natuurlijk nu bouwen in een buurt... Waar de parkeerdruk al hoog is, hè? daar zijn er meningen wat over verdeeld. Maar... We even aan de wethouder maar, maar we hebben straks, straks, straks iemand waar we dat ook nog aan kunnen vragen. Ja, ja dat zou ik doen. Want we, we, nou, ik vind in ieder geval niet dat de kei met, met zijn sociale huurwoningen. en dat wordt steeds strenger, want vanuit Europa worden wij ook steeds strenger gevolgd. Wij zijn er in principe niet voor commerciële verhuur en dat is parkeren. Ja. Overigens in Nieuw-Noord, ik ben even de naam van het complexje vergeten, daar is het terrein van de oude school daar, de Daanroos, daar ja, dat parkeren, ja? dat vind ik een prachtig geluk met een half open parkeergarage. Zeker, zeker, maar er staat een hoop leeg. Ja, en, en, dat, was, en dat was duur? <lacht> en we willen geen, dat, dat, dat, dat is heel kostbaar, okay. ja, dat is echt heel kostbaar, ja. Ja, maar het is ja. een perfecte oplossing. Jazeker. Helemaal eens. Ja. Ja, ja, ja, ja. Don, ja, we, hebben ge... we zijn weer op de hoogte. van ja. Wat jullie allemaal doen en ook uh, de verhalen achter, de verhalen die rondzingen. Ik kan maar één ding zeggen. weet je, zijn... Het is zo'n leuke club. En er zijn mensen die daar zitten die willen zo graag gewoon antwoord geven als mensen hun vragen stellen. Dus mensen moeten gewoon naar ons toekomen en gewoon hun vragen stellen en dan krijgen ze gewoon een antwoord. Dank je wel. Met plezier. Dank Bedankt u wel. U. Veel plezier bij de volgende wedstrijd. Hè? <laughs> Dank u wel. <laughs> Het is een holiday en het wordt steeds gezelliger hier ook. Aangeschoven zijn uh, onder andere Bas Lammers, uh, Van Brussel of Mango's? Nee, maar ik Mango's en, uh, en Jeroen van. En Jeroen van Brussel. Om te praten over uh, het feest Buurman en Buurman. Wat is dat? Buurman en Buurman. Uh, ja, we vieren dat we vijf jaar lang uh, buurmannetjes van elkaar zijn uh, op het strand. En uh, we hebben onze geluidsdagen voor uh, die datums. Zandvoort uh, de Live zagen we niet echt zitten vanwege het WK en uh, alle feesten die er al zijn. Dus we wilden iets kleinschaliger en uh, uh, iets meer uh, familiair uh, gericht. Een nou, uh, goede reden daarvoor was vijf jaar prettige samenwerking met elkaar. En, uh, vandaar het buurman- en buurmannenfeest. En wat voor feest gaat dat worden? Buurman. hoe feest wordt dat? Vanaf een uur of twaalf gaat... Uh, We praten over morgen, hè? Ja, ja morgen vanaf zondag. twaalf uur. Dan uh, is er voor de kinderen van alles te doen op het strand. Dat regelt uh, Roy van Buringen. Uh, van springkussens, klimwanden, sminken, uh, sp sportspelletjes, waterspelletjes. Uh, dat soort dingen. Dus suikerspinnen, frietjes, ijsjes, uh, noem het maar op. En vanaf een uur of vier... Uh, ...gaan we met uh, gepaste muziek, waar dus ook uh, verwacht wordt dat de kinderen daarbij kunnen blijven... ...en uh, dus niet een housefeest, maar echt een... Uh... Een rustig burengerucht. Ja, ja. ja, precies. Ja. Dus met uh, herkenbare muziek voor iedereen, uh, wat leuk is voor jong en oud... ...en uh, waar lekker op gedanst kan worden. En, uh, en uh... Dat betekent dat de kinderen hun ouders mee gaan nemen? Ja, en de buren natuurlijk. En de buren. <laughs> ja. Ja. En je mag ook alleen komen als je je buurman bij hebt. Of buurvrouw. Of buurvrouw, ja, ja, ja. Ja. Nou zag ik uh, vanmorgen op de boulevard uh, allerlei uh, Dranghekken staan. Bij jullie, uh, op de hoogte van jullie uh, af, afgang, afrit. Waar ja. zijn die voor? Die zijn uh, volgens mij gisteren door de politie geplaatst voor de brommetjes die geparkeerd oh. worden. En zo doen de uh, ambulance en de maar ook wij zelf uh, heel moeilijk bij onze paviljoens kunnen komen. En dus nu hebben ze een soort van een uh, weg ge gemaakt zodat wij... Uh, dat, en De, de, de, de toegang intensen, blijft, uh, ja, blijft open blijft. Oh, dus dat heeft niks met de massa die vanmorgen verwacht wordt. Nee, nee, nee. Want we <g traverse> is, het is eigenlijk uh, uh, kleinschalig uh, uh, aangepakt. We hebben het eigenlijk alleen maar in Zandvoort zelf een beetje in ha%, Halem gepromoot. En uh, uh, we, hebben echt, we wilden echt iets doen voor de mensen die altijd bij ons liggen. En, uh, uh, ja, in, in die opzet wat neer te zetten. Tussen jullie paviljoens in werd wel gebouwd vanmorgen. Wat ja, komt daar te staan? Daar komt het podium te staan podium. Van, uh, voor de bands. En voor de DJ's s'avonds. Mm -hmm. En tot hoe laat gaat, uh, gaat dat buurgeur door? Nou, we dachten tot een uur of vier s'nachts. nachts, maar, ja. <laughs> eh, kunnen we dan wel wat problemen hier en daar krijgen. Want mijn buurman gaat altijd heel laat naar bed, heb ik begrepen. Dus, uh... Maar het zou rond een uur of elf afgelopen zijn. Hmm. Ja, en voor jullie geldt ook de tijd van twaalf uur? Twaalf uur, ja. ja. Geluid, tot, uh, 12. Geluid tot half twaalf. Geluid tot half twaalf. Ja, en om twaalf uur moeten we leeg zijn. Oké. Okay. Uh, nog eventjes, voor de kinderen is het van hoe laat het hoe laat ongeveer Van twaalf tot vier. Twaalf ja. tot vier? Ja. Nou, ja. tot vier. De, de, ja, het, de als bedoeling die, is dat a, ze gewoon blijven. Dat gewoon iedereen a, een ja. beetje... Ja. Dus om twa vanaf twaalf uur gaan die spelletjes open. Ja. En totdat daar animo voor is, blijft dat gewoon oh, dat uh, blijft door. Gewoon. Om, ja, zolang het, het lekker weer is en de kinderen zijn er en ze hebben er plezier in... dan uh, ja, blijven we gewoon doorgaan ermee. Ja. En hebben en, jullie uh, iets gehoord van weersverwachtingen? Prachtig weer. Ja? 23 graden. We ja, hebben altijd zo geluk als we iets organiseren met het weer betreft. We hebben altijd mooi weer. We altijd mooi weer. Als we Zandvoorten live hebben, we ook nooit regen. Dus het is zo mooi gestralend weer, weer zijn. En de bands beginnen vanaf een uur of vier te spelen? Ja, vier uur, ja. En we, we hebben de uh, DJ's. Van Kessel live. Dus de Zandvoortse ja? band. Ja. Ja. Daarna hebben we Buckwheat. Nou, dat zijn jongens uit, uit, de, uit, de de uit de regio, en dan hebben we Tetero en Raimundo, dus ook weer jongens uit Zandvoort en mm -hmm. Windveld. Dus, dus dat zo het is echt uh, een, lokaal ja, een lokaal gebeuren. Ja. Ja. Hij zit daar te glimmen, Roy van Buringen. Ja, <laughs> ja nou ja, hij, hij, het is natuurlijk echt leuk ontstaan zo. Hij heeft uh, zich echt ingezet samen met mensen van de recreate. Om, uh, om, om die spelletjes allemaal neer te zetten. Wij wilden dat eigenlijk al heel lang doen. Maar er zit natuurlijk een behoorlijke kostenpla uh, kostenplaatje aan vanwege ja, twee man per springkussen voor de veiligheid. Dat dus mag natuurlijk ook niks gebeuren. Ja. En uh, ja, ik geloof dat hij 22 vrijwilligers heeft. Dus daarvoor alvast uh, chapeau en die zullen we ook ja, zeker... Ja, die zullen we uh, wel even bedanken nu ja. ook alvast. Ja. En, uh, ja. Maar die gaan we ook zeker bedanken met een uh, mooi barbecue bij ons op het strand en een drankje. Mike Kappel noemde het net al, die hadden we als eerste gast vanochtend. Okay. En die noemde al dat uh, het een en ander bij jullie gaat gebeuren, ook in het kader van Recreade, begrijp ik. Ja. Of in ieder geval de mensen van Recreade. Ja, dat klopt. Ja. Dat is dus uh, morgen. Ah, oké. Okay. Dus ja. morgen. Want Recreade begint nog niet morgen. Die, nee, niet eerder, die begint de 18e. later. De 18e, ja. De 18e, ja. ja, nee, dus het is echt een, hartstikke uh, leuk. Ik denk echt... Soort uh, of zo. Ja, ja, zo kan je het kan je beschouwen. Ja. Ja. Heren, ik zou zeggen, ren terug naar het strand, want er is waarschijnlijk nog genoeg te doen. Ja, klopt. zeker. En veel plezier morgen. Ja, met de Bedankt voor jullie komst. Ja, tot, ja. okay, <laughs> tot morgen door. Ja, oké. Tot morgen. Zijn gesprekspartner is uh, wethouder Anders Sandbergen. Volgens mij momenteel ook lokale burgemeester. Goedemorgen. Klopt. Goedemorgen. Andor, voordat we uh, even iets gaan vragen over het uh, makkelijk maken van uh, uitbundige straatfeesten, even iets anders. Ik zag jou in een raar festje lopen gistermorgen. <laughs> een geel vestje. Wat was je aan het doen? Ja, ik was. Uh, ik heb gisteren van 7 tot 11 de straat geveegd. Oh. Met wie? Met uh, mijn uh, collega Straatvegers. Omdat ik, uh, ja, ik heb uh, straatvegen in mijn portefeuille zitten. Dus ik vond uh, ja ook uh, ik vind dat je ook af en toe als uh, wethouder onder, in de modder mag staan. Dus, uh... Betekent dat, dat de veegkosten niet meer doorberekend gaan worden <laughs> dat je die gaat verminderen? Nou, was het maar waar. Maar goed, uh, nee, ik vond echt. Uh, ik, dat, vind ik, dat betreft vind ik het wel heel belangrijk dat ik uh, uh, ja, af en toe in de modder moet staan en ook geluiden wat, wat, wat, uh, wat de straatvegers hebben, dat ik daar uh, ja, het zelf ook onder vind. Mm -hmm. Een prachtig mooi voorbeeld is dat ik nu zie dat door het rookverbod uh, er echt een overvloed aan sigarettenpeuken uh, wordt, uh, op straat wordt gedonderd. Ja. En uh, ik kan je nu uit ervaring vertellen dat het echt heel erg lastig vegen is uh, om die uh, op de stoep uh, te vegen. Want die blijven allemaal in de regels van de tegels liggen. Ja. Dus, maar wel uh, tegenwoordig bij elkaar. Tegenwoordig? Voorraag ze het het hele dorp, maar nu zijn het alleen maar bepaalde plekken. Dus het is makkelijker. Uh, nou ja, dat, dat zou je denken. Maar dat, dat, is echt, uh, dat kan ik je nu uit ervaring vertellen dat het met, met, met de bezem is dat heel moeilijk te doen is. En ze zeiden van ja, wat we er aan kunnen doen is met, met een blazer door het dorp heen gaan. Maar goed, dat is dan zonder in de ochtend. En dat geeft weer geluidsoverlast voor de, voor de mensen. Dus ja, daar moeten we een andere oplossing voor zien te vinden. Mocht die er zijn. Maar ja, met dat soort dingen word je dan geconfronteerd. Waar als je achter je bureau zit eigenlijk geen flauw van hebt. Dus uh, dat, uh, daarom vind ik het ook heel erg belangrijk dat ik uh, ja, een keertje een vrije ochtend heb geprikt en geblokt om met de mannen mee te lopen. Kijk, het is echt uh, petje af wat ze doen. Kijk, elke ochtend om 7 uur... Uh, verzamelen ze bij, bij de remise... en dan uh, worden, worden de taken verdeeld. Dan uh, waaien ze van de remise... over, de, over Zandvoort uit. Worden de afvalbakken geleegd, uh, Groen wordt gedaan. En uh, nou echt uh, petje af voor, uh, voor de mannen. Ga je binnenkort ook nog grof ophalen? Ja, nou laat ik zo zo Nou, Kijk, grof vuil is uh, uitbesteed aan Sita. Dus uh, dat... Uh, dat, dat kan, dat, dat zou eventueel wel kunnen. Maar uh, ik vind het belangrijk dat ik het met mijn eigen personeel ondersteun. Maar wat ik wel bijvoorbeeld ga doen is... Uh, heb ik al een beetje afgesproken over een paar maanden ga ik de afvalbakken legen met, uh, met uh, mensen van, uh, van reiniging. Met de kleine vuilniswagen. Met de kleine vuilniswagen, ja. ja. ja okay. Dus uh, ja, laat ik zo zeggen. Ik vind het heel erg belangrijk uh, als je dat doet. Ja, je weet ook wat er speelt bij ja. de mensen dan meteen. Ja. Kleine evenementen. Ja, wat verstaan we daaronder? Kleine evenementen, dat zijn bijvoorbeeld buurtfeesten. Dat versta ik onder kleine evenementen. Het lijkt net of er een Formule 1-auto nu plots ja. er voorbij gaat. gaat u ons klein... de telefoon af. Dat is een klein <laughs> kleine evenement misschien. Maar uh, ja, dat, dat zijn kleine evenementen. Ja. Uh, nou heb ik begrepen, dat het kan tegenwoordig eenvoudiger worden geregeld bij de gemeente. Klopt, vroeger moest je daar een vergunning voor aanvragen, maar uh, tegenwoordig hebben we de APV zo aangepast dat je alleen maar uh, uh, hoeft aan te geven via formulier op de website van de gemeente, 15 dagen van tevoren, dat je er een gaat houden en het is geregeld. Dus uh, het vergunning aanvragen uh, en de hele uh, uh, wissel eromheen dat je eerst een ontvangstbevestiging krijgt en na een paar weken van uh, je mag of je mag niet, nee, het is nu echt, je krijgt of een uh, je hoeft alleen maar te melden en uh, je mag. Maar wat is er waar van het gerucht dat het alleen maar mag als ook het college wordt uitgenodigd? Dat is die, uh, als... die, uh, Dat, dat kende ik niet nog niet. Dat is goed, als is alleen maar een bar bij je is hoor. Je mag altijd het college uitnodigen. Ja. Maar ik uh, neem toch aan dat er bepaalde restricties gelden. Tuurlijk, kijk, de, de, de, de hele uh, reden om, uh, om, om zo met je burgers om te gaan is. Uh, dat wij ervan uitgaan dat de burger uh, weet wat hij doet. Uh, als ik uh, de radio vol uitzet thuis, dan uh, hebben mijn buren overlast. Ik neem aan als jij een feest gaat organiseren, dat je daar wel bewust van bent. Of uh, dat je geen, uh, uh, uh, de hele straat gaat blokkeren met barbecues. Dat je wel de openbare de ruimte uh, voor iedereen toegankelijk laat. Kijk, dat zijn hele kleine dingetjes waar wij eigenlijk gewoon van uitgaan dat, dat eigenlijk een normaal denkend mens is zich daarvan bewust is. En waarom moeten wij dan als college uh, met vergunningen in de handhaven, terwijl we het eigenlijk, uh, ja, eigenlijk gewoon moeten, van moeten uitgaan dat een normaal denkend mens dat gewoon weet. Nou ja. is het zo dat met vergunningen, daar staat onder andere ook in uh, iets over de geluidsbelasting en zo. Mm -hmm. uh, en als je die overtreedt, kan je dus bekeurd worden. Ja. Nee. Maar dan kan je in uh, normaliteit kan dat ook. Als jij uh, als ik, uh, stel ik, uh, ik ga een feestje thuis bouwen en mijn buren gaan klagen, en die bellen de klachtenlijn van de gemeente. Dan komt er een handhaver die gaat uh, bij mijn buren gaan, uh, gaat, gaat geluid meegen. Dan krijg ik een boete. Omdat ik te veel decibellen pro, uh, produceer. Ja, maar hoe hoog ligt dat aantal decibel dan? Uh, uit mijn hoofd is dat uh, 45 dba. Ja, ja, dat getal heb ik ook gelezen inderdaad. Maar dat, uh, ik, dat, moet je, ik, dat doe ik uit mijn hoofd en uh, er zit er geen waarde aan. Als ik het verkeerd heb, als het 40 is, dan is... Maar in ieder geval, er is wel een verschil tussen uh, overdag geluid maken en uh, s'avonds geluid maken... Er zit een grens om 11 uur. Kijken we vanaf 11 uur gaan we ervan uit dat... Uh... Dat zijn de voor de nachtrust bestemde ja. uren. Ja, ja, klopt. Ander als ik een, een straat wil afzetten. Omdat, je had het er net even over. De, ik wil een barbecue met mijn straat. En we zijn er allemaal mee. Ik ja. vind het allemaal leuk. Straat maar afzetten. ik wil geen verkeer er doorheen hebben voor straat, die avond. Straat afzetten, dat is weer een collegebesluit. En daar geldt Dan alweer moet weer toch wel al meer vergunning voor ja. vragen. Dus dat je is moet het, het gewoon in je eigen tuin houden? Dan nou, bijvoorbeeld ja. op, op straat. Kijk, als je maar niet de, de openbare weg uh, daar, ja. daarvoor blokkeert. Vind je het nog steeds leuk uh, in Ik de vind het hartstikke leuk. Ja, nee, ja, dat ben ik echt serieus. Ik, uh, tuurlijk, uh, wat je ik zit wel met een aantal oude knarren natuurlijk. Uh. Ja, maar dat is ook goed. Kijk, zijn, zijn, uh, uh, wat betreft dat, zijn het dat, uh, lopende encyclopedieën? Ik had uh, laatst... Uh, ik heb in in uh, één uur tijd heb ik meer... Ge... Ik had een gesprek met Wilfred. En die begon uh, plots lyrisch te vertellen over Bentveld. Waar hij vandaan komt. En ik heb in een half uur tijd meer van Bentveld gehoord dan mijn hele leven. <laughs> maar dat zijn hele leuke, hele leuke, interessante dingen. En uh, ja, Gert is, uh, is ook zo'n wandelende encycloop. Die hoeft alleen maar een, een, een zaak te zeggen. En hij weet precies uh, wanneer het was en wat de uitspraak was. Dus... Uh, het zijn, uh, ja, jij noemt de eerbiedig oude knarren, maar uh, ik heb er, uh, wat dat betreft heb ik er heel erg veel aan. Qua ervaring. Qua ervaring, ja. Ja. Maar nou was jouw grote wens om uh, financiën in de portefeuille te krijgen. Ja, klopt. En dat is niet gelukt. Ja, maar ik heb wel wat anders moois gekregen, en dat is personeel en organisatie. En uh, kijk, wat dat betreft uh, personeel en organisatie, daar, daar zit ook heel veel geld in en... Uh, wat dat betreft is de portefeuille personeel en organisatie eigenlijk mooier dan financiën. Hoor je dat, Gert? <laughs> ja. ja. En dat heeft vooral te maken dat je. ja, Het, het, gaat, er, het gaat er ook mij, mij om uh, bij personeel en organisatie dat, dat de gemeente bewust is dat we een klant hebben en dat is de burger, bewonen, uh, bezoeker of de, uh, het, de, het bedrijf. Hm. En dat zit er al redelijk goed in hoor. Maar het, het kan altijd beter. Van Elke keer als je een handeling doet... dat je bewust bent van... er zit gewoon een mens aan de andere kant van de leiding. Het is een klant. Het is een klant, ja. ja. Klantgericht denken. Ja. Ja, je bepaalt wel de, de kwantiteit en de kwaliteit... Ja. van de diensten die geleverd wordt via P&O natuurlijk. Klopt. Dus dat, daarom is het ook een hele, hele interessante portefeuille. Ook omdat het uh, coalitieprogramma heeft gezegd... dat uh, 10% van de personeelsbestand... Uh, erop bezuinigd moet worden... Ja. Ja, dan kun je allerlei rekenen exercities op loslaten. Kijk, je kan zeggen van alle, we gaan die meer extern inhuren. Of uh, ja, dus er zijn best wel heel veel keuzes... wat ook met financiën te maken hebben... die bij personeel en organisatie om de hoek komen kijken. Ja, nou, het verhaal gaat het meestal over het inhuren van externe krachten. Daar ja. wat spek zit om te bezuinigen. Daar zit absoluut wat spek om uh, te bezuinigen. Maar je zal altijd in Zandvoort uh, externe inhuren hebben omdat wij een dorp zijn ja, met veel seizoensinvloeden. Dat betekent dat wij in de zomermaanden meer mensen nodig hebben. Qua handhaving bijvoorbeeld. Dan in de winter. Ja. En natuurlijk hoog ambities qua project ja. die we willen voeren. Klopt. Vo ja. En is... dat betekent dat, uh, dat we keuzes moeten gaan maken. Ja. En uh, dat hebben we ook in het coalitieakkoord neergezet. En uh, binnenkort gaat uh, een werkgroep van de raad. Die uh, is op dit ogenblik het... Uh, raadsprogramma aan te schrijven. En daarna komt er een discussie over de, de komende jaren. Ja. Om te kijken om uh, het financiële huishoudboekje uh, grond te houden. Ja. Over die projecten gesproken. Die, uh, die bezorgen ons ook nog wel eens af en toe wat overlast. Zo, vooral voor wat betreft parkeren. Ja. Dinsdagavond in de raad ging er een discussie over. Onder andere aangeswingeld de Astrid uh, van de Veld. Ja. Uh, via een interpolatie. Uh, over parkeren in de Oostbuurt, nou hebben we een heleboel buurten, de Oostbuurt praten we over ongeveer welke straten? Afgegrensd tussen de Koningenweg, Zeestraat, Haltestraat, uh, Prinsessenweg, Prinsessenweg daar dat is de Oostbuurt. Diakoniehuisstraat, Lamiesstraat, ja. Nou ja, Hobbemaastraat, ja. Ja, ja, okay. Koningstraat, Kanaalweg, Goed. Willemstraat. Ja. Ja. Nou, daar zijn wat parkeerproblemen uiteraard. Half Zandvoort parkeert daar om naar de markt te gaan of het dorp in te gaan. Ja. En de mensen zelf willen er. En door de louis carré ontwikkeling zijn er minder parkeerplekken. Ja, dus de druk is daar heel erg hoog. Ja, en wat, wat er ook gebeurd is in de afgelopen periode... is dat de Koningenbuurt uh, oh ja, herbestraat wordt. Dus ja. daardoor hebben we de afgelopen periode in de Oostbuurt... Uh, ja, behoorlijk wat uh, parkeeroverlast uh, uh, is er geweest. Ja. En daar, is, uh, ja, daar ben ik me echt ter degen van bewust... Het enige wat ik kan doen is voor de buurt, en dat heb ik ook tegen de raad afgelopen dinsdag gezet. Is op korte termijn een herstructureringsvergunning uitgegeven? Dat betekent... Vertel eens wat het is. Nou, een herstructureringsvergunning is een, een vergunning die een, uh, uh, waar, waarmee de bewoner uit die wijk in de aanpalende, uh, ...wijken waar wel een regime geld kan parkeren. En dat zal voor de Oostbuurt betekenen dat het uh, de Noordbuurt zal zijn... ...en de Brede Rode Buurt waar ze kunnen parkeren. Dat is niet de echt de meest op, optimale oplossing. Daar, de, daar zijn wij als college echt te degen van bewust. Want ja, eigenlijk wil je gewoon je auto voor de deur hebben. En je moet er niet uh, 400 meter voor te lopen. Bovendien verplaats je het probleem, want ook in die andere buurten zijn uh, al uh, knelpunten. In de andere buurt zijn knelpunten, maar in de Noordbuurt en in de Brederode straat, ja, daar zou je eventueel wel makkelijk kunnen parkeren. Als ik nu in de Brederode buurt ga lopen, dan zijn er gewoon parkeerplekken, omdat we daar een parkeerregime hebben ingevoerd. Ja. Dus wat dat betreft ga ik het probleem misschien wel een klein beetje verschuiven, maar wij denken dat daar ruimte voor is ja, dat kan natuurlijk nooit een definitieve oplossing zijn. Nee, absoluut niet. De raad is, uh, ook de werkgroep van de raad, is dit, dit ogenblik uh, hard bezig met het, uh, de parkeernota 2010. En uh, het hele proces dat gaat hartstikke goed. We hebben afgelopen week hebben ook uh, de ondernemers op bezoek gehad. En uh, die hebben hun plannen gepresenteerd en hun zorgen uitgesproken. Dus uh, ja, in een hele prettige sfeer uh, zijn we op dit ogenblik over parkeer aan het praten. En uh, ja, dus de afgelopen jaren is dat wel anders geweest. Er is, uh, uh, ja, ik heb echt het idee dat, dat, dat het uh, dit keer echt goed gaat komen. Dat we op 2 november een nieuwe parkeernood hebben. Waar de meesten van ons achter zullen ja. staan. Uh, daar kwam... De... Die hele discussie die werd, gevolgd, die werd gevolgd door een, een motie van GBZ. Ja. Om uh, de boel daarin uh, in een vergunningsstelsel te veranderen. Ja. Uh, daar volgde nogal wat commotie op. Uh, vanuit de werkgroep parkeren. Ja. Uh, terecht. Nou ja, ja kijk, dan kun je voor, voor beide kanten wel wat zeggen. Aan de ene kant kun je zeggen van op een beroenende kip moet je het niet gaan storen. Ja. Aan de andere kant, uh, ja, de, uh, ik, ik, ik snap Astrid hartstikke goed dat zij zegt van ja, uh, het college heeft in januari een uh, herstructureringsvergunning uh, afgesproken, dus dat, dat die uh, keuze moet ze nakomen. Alleen, uh, maar ja, de wat, motie zegt, uh, wat de raad zegt. Wat de raad zegt in de, uh, inderdaad is dat uh, Bel en Pap in die wijk invoeren, die discussie hebben we in januari al gevoerd. Daar is optie 3 een herstructureringsvergunning uitgekomen. En uh, dan moet je niet de discussie weer opnieuw gaan voeren. Nee. En de werkgroep wil niet voor de voeten gelopen worden. Proefde ik daar een beetje uit. Nou ja, kijk, we zijn op dit ogenblik uh, heel erg uh, bezig... met wat, wat voor uh, uh, keuze we voor Zanten gaan maken. Uh, en die keuze moet dan nu niet worden gemaakt. Omdat we nu, dat, wat, wat de raad zegt van ja... Uh, we moeten die keuze tussen Bel of Pap of wat dan ook. wat ja. een ander regime, ja. die zijn we nu aan het maken. Dus... Uh, Even snel dat voor de oostbuurt regelen. Ja, dat is uh, uh, wat voor de muziek uitlopen. Wanneer is uh, de grootste pijn voorbij? Want dit is allemaal tijdelijk. Ja. Nou goed, dat heeft uh, met, met twee Geen dingen. Geen datum, maar bij welke gebeurtenis? Opening parkeergarage of wat dan ook? Nou, dat zal een deel van het probleem zal dat oplossen. Kijk, ik denk dat het eerste uh, deel van het probleem is eigenlijk een klein beetje al opgelost. Omdat de Koningenbuurt nu al redelijk uh, begaanbaar is. Helaas hebben we daar tot 1 oktober nog wel werkzaamheden. Vanwege forsvalet en uh, vanwege iets moeilijke graafwerkzaamheden. Wat ook heel vervelend is voor de buurt trouwens. Maar ja, helaas kunnen we dat niet anders maken. Dat is in ieder geval één dat de koningenbuurt nu al redelijk goed kan parkeren. Het tweede wat, uh, ga, uh, wat gaat oplossen is de LDC-garage. Inderdaad, ja. uh, wij verwachten dat als uh, de LDC-garage open gaat, is dat uh, hopelijk mensen uh, in die ja. parkeergarage gaan. Uh, is er al een taxatie van te maken wanneer die open kan? Ja, zeker. Wij, we, wij denken nog steeds dat het in december open gaat. December. En ja. hoeveel plekken komen er dan? ter beschikking? 500? 500, of, ja. 508. 500, dus. en 513. En hij kan uitgebreid worden? Hij kan nog uitgebreid worden. Ja, klopt. En ik begreep dat voor de nacht er een, een heel gereduceerd parkeertarief dan komt. Daar zijn we nu aan het over aan het praten, inderdaad. Ja, ja maar we, ja. die plannen wezen in die richting al. Ja, maar daar kan ik nu nog geen gc over zeggen. Voor ben. auto's hè, niet voor slapers. Nee, niet voor slapers. Ja, je kan misschien met je camper erin, uh, je weet maar nooit. <laughs> Nee, maar in ieder geval uh, als de LDC garage opengaat. En het is ook wel zo van als uh, de gemeenteraad op 2 november het, de parkeernoten aanneemt. Dan is het wel mijn bedoeling om de, de wijken waar de nood nu het hoogst is. Daar wel als eerste een regime in te gaan voeren. Okay. En dat zal de Oostbuurt zijn en het zal ook Park Duinwijk zijn. Want als je ja. weer in Park Duinwijk gaat kijken... Dat, dat sleept al een tijd. Dat sleept een behoorlijke tijd. En het heeft ook te maken dat er in 1996 andere zaken waren. Van hoe men dacht over hoe een wijk eruit zou zijn. En uh, uh, ja, daar is met een parkeernorm van 0,9 auto geloof ik gebouwd. Ja, ja, ja, Dat betekent dus ook voor die wijk een parkeerprobleem. Ja. En met de parkeernota's gaan we naar een aantal dingen kijken. Eén, hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, iedere zandvoorter zijn uh, uh, auto redelijk dicht in de buurt kan krijgen. En we gaan ook per wijk kijken, moeten we niet ergens andere nieuwe parkeerplaatsen aanleggen. Voor Parduinwijk zal dat ook gebeuren. Daar hebben ja. een inventarisatie hebben gedaan, hoeveel parkeerplaatsen er extra kunnen worden aangelegd. Uh, met in het achterhoofd om de leefbaarheid uh, ja. in, in de wijk uh, wel op orde te houden. Want ja, je kan de, de, de, hele, de, hele, bijvoorbeeld de hele verzetsplein vol met, met parkeerplaatsen ja, volgooien, maar daar wordt zee. niemand gelukkig van. Nee, nee. Nee. Nee. Dus dat zijn wel hele moeilijke keuzes die je moet gaan maken. Van laat ik het groen, CQ, de leefbaarheid in stand of ga ik parkeerplaatsen maken. Wat ik dan wel denk is dat we die keuzes de komende tien jaar wel, wel meer gaan maken. Want uh, helaas, er komen steeds meer auto's en uh, dat betekent ook dat de parkeernota die we in november gaan aannemen... dat wil niet zeggen dat die op vijf jaar nog zo, zo zal zijn. Het moet een dynamische parkeernota zijn... die om de zoveel periodiek weer besproken moet gaan worden... van Levent. moeten we nog ergens wat gaan Reken, bijsturen? Ja, ja. een levend document. Ja, het moet levend blijven. Het is niet zo van we gaan nu een parkeernota maken... en de komende twintig jaar hebben we geen probleem meer. Dat is echt een, uh, dat is echt een utopie. Okay. Andor, onze tijd zit erop. Niet alleen van ons samen, oh. maar... ...van Goedemorgen Zandvoort zelf. Ja, ik zie het. Heel erg bedankt voor, voor, je, toekom, voor je komst en, uh, en je toelichting. Graag gedaan. Graag nodigen we je uit voor een volgende keer om nog eens over de voortgang te praten. Maar dat komt vanzelf allemaal wel. Ja. Dit Af, was Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 3 juli 2010. Held van jaar is voorbij. De zomer nog niet, hoop ik. De redactie werd gedaan door Yvonne Roosendaal... Gastvrouw was Nelkerkman. Techniek door bijna de hele technische dienst. Ik ga ze niet ja. allemaal noemen. <laughs> Presentatie, dondergrebber. En Tom Hendrik. Vaag genieten van het mooie weer. Er is van alles te beleven vandaag en morgen in Zandvoort. En uh, een fijn weekend. Een fijn weekend, ja. Het ritme van ZFM. Via de kabel.